Stap voor stap heb ik Nederlands moeten leren. Zeven jaar, het leven was raar. Ik was als een prins geboren, een pracht van een kind. Lief, braaf en zoet met de blokken spelen. Het kon me niet schelen wat ik aan het doen was. Jong, klein en sportief was ik al aan het trappen. Ik was aan het brodelen zeven met de teksten. De juffrouw moest het horen, maar het trok op niks. De eerste leerstof was Jan Leen en een boek om te lezen. Ik versnelde met lezen, maar het op niks. Medievondjes nee, begrepen er niks van. De juffrouw riep dat ik niet meer mocht lezen en wees de anderen nog aan om te lezen, om het beste en dadelijkste te zijn. Daarna hadden we godsdienst en wiskunde, maar ik was niet de beste van allemaal. Maar we deden het ter beste en sommigen hadden pech dat godsdienst om het vrede ging en niet om het kwade. Stap voor stap ben ik opgegroeid met mijn schoolvrienden en deden vele nozele dingen. Zeven en babbelen met de grappers van Thunderdome. Zij waren geen rappers, maar zij hakken met de voeten met boom-boom muziek. We waren echt ziek, iedereen deed met ons mee. Ik zag te veel emojis om me heen, daarom lag ik op de grond en moest heel veel lachen van plezier. Zoveel hielpen me om weer recht te komen en verder te dansen. Daarna ging ik weg met mijn vriendjes naar McDonald's. Vol met frietjes en ambrus We waren we aan het smoelen. Lachen en grappen maken, bleven we doen wat we konden doen. Daarna gingen we samen voetbal spelen en verdeelden ons als bende kootzakken. We nozen achter de bal pakken als de echte vetzakken. Achteraf hebben we samen overgegeven of gekotst. Stap voor stap ben ik opgegroeid als een echte man. Nu ik opgegroeid ben als een echte man, droomde ik om naar Japan te gaan. Voor de samurais en ninjas bleven bij mij fascinerend. Zij waren de grote heersers dan de keizer. Ze hadden het ijzer om katanas te maken. scherp en licht en ik was jong en licht, met veel snelheid. Nu voel ik mezelf een krijgen met de kracht van een tijger. Niemand kan me tegenhouden, want ik heb een armor en het zwaard. Ik vecht als een karate-stijl, zo hard als een band. Het eiland Japan is soms stijl, het gaat soms niet om mij. Ik ben maar aan het verzinnen hoe ik maar moet beginnen. Die dat moet krukken en niet vergiftigen. Dit is hoe we samen moeten verbinden.